7 uur. Het NOS-journaal. Dorald Megens. Schippers wil verspilling in zorg tegengaan. Drie dagen van nationale rouw in Nigeria. Een oud-staatssecretaris Gmelik Meiling overleden. Minister Schippers roept op tot een breed offensief tegen verspilling in de zorg. Ze doet dat vanochtend op een conferentie over zorg en ondersteuning in de buurt. Schippers wil onder meer de verspilling van medicijnen en verbandmiddelen tegengaan. Uit een recent onderzoek blijkt dat thuiszorgpatiënten gemiddeld voor zo'n 100 euro aan overgebleven medicijnen en verbandmiddelen hebben liggen. Verder roept Schippers artsen op doelmatiger medicijnen voor te schrijven en om het goedkoopste medicijn te geven als het voor de patiënt niet uitmaakt. Ook wil de minister dat er minder wordt doorverwezen naar ziekenhuizen. Verder zegt Schippers dat zorg via internet een noodzaak is om de zorg betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. De Nigeriaanse president Goodluck Jonathan... heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Gisteren stortte in de stad Lagos een passagiersvliegtuig... vlak voor de landing neer in een woonwijk. De Nigeriaanse autoriteiten melden dat alle inzittenden om het leven zijn gekomen. Het zou gaan om 153 mensen. Hoeveel slachtoffers er op de grond zijn is nog niet duidelijk. Het toestel van de Nigeriaanse maatschappij Dana Air... maakt een binnenlandse vlucht van de hoofdstad Abuja naar Lagos aan de kust... Ooggetuigen melden dat het toestel kort voor de landing een gebouw raakte en vervolgens in brand vloog. In het vliegtuig zouden niet alleen Nigerianen hebben gezeten. Chinese persbureau Xinhua meldt dat ook vier Chinese passagiers zijn omgekomen. Het reddingswerk op de grond werd bemoeilijkt doordat duizenden mensen naar de plaats van het ongeluk gingen kijken... om te kijken hoe de brandweer het vuur bestrijdt.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 Hij is 76 jaar geworden. Bij een Amerikaanse raketaanval in Pakistan zijn 15 militanten omgekomen. De aanval werd uitgevoerd met een onbemand vliegtuigje in Noord-Waziristan... dicht bij de grens met Afghanistan. Volgens sommige berichten waren er ook buitenlanders onder de doden. Maar doordat de lichamen niet meer te identificeren zijn... is dat niet meer te bevestigen. Gisteren voerde de VS ook al een aanval uit in Pakistan... waarbij 10 doden vielen. In Os heeft een uitslaande brand gewoed op een meubelboulevard. Uit filialen van woonwarenhuizen Jusk en Leenbakker kwamen rook en vuur. De brandweer kreeg rond 11 uur gisteravond de melding van een binnenbrand. Al snel sloegen de vlammen uit de winkels en werden korpsen uit de omgeving opgeroepen. De brand sloeg over naar twee andere panden. Hoe groot de schade aan de meubelboulevard in Os is, is nog niet duidelijk. Ook is nog niet bekend waardoor het vuur is ontstaan. In Japan is een van de laatste verdachten opgepakt van een gifgasaanval op de metro van Tokio in 1995. De 40-jarige verdachte werd na een vlucht van 17 jaar even buiten Tokio gearresteerd. Ze wordt verdacht van moord. In 1995 verspreidde de secte Aum Shinrikyo het giftige sariengas door de metro van de Japanse hoofdstad. 13 mensen kwamen om en vele honderden raakten gewond. Sommigen hebben nog altijd last van aandoeningen. Aanhangers van de secte predikten een mix van boeddhisme en hindoeïsme... en waren ervan overtuigd dat de aanslag het einde der tijden zou inluiden. De secteleider werd veroordeeld tot de doodstraf, maar hij zit nog altijd opgesloten. Behalve hij werden ook 200 volgelingen veroordeeld. Het noorden van Italië is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,1 op de schaal van Richter. Het epicentrum was in het stadje Novi di Modena in de regio Emilia-Romagna. Dat waren ook de twee vorige zware aardbevingen. Een toren in Novi di Modena stortte in... en ook sommige gebouwen in steden in de buurt, maar die waren onbewoond. Niemand raakte gewond, de schok werd ook in Milaan gevoeld. De Space Shuttle Enterprise is op een ponton New York binnengevaren. De Enterprise is nooit in de ruimte geweest, maar was een prototype... waarmee in de jaren 70 experimenten op aarde werden gedaan. Space Shuttle werd over het water naar het Intrepid Museum gebracht... Maar die vanaf volgende maand te bezichtigen is voor het publiek. De Enterprise voert onderweg langs verschillende beroemde bezienswaardigheden, zoals het Vrijheidsbeeld en de Brooklyn Bridge. Het weer veel bewolking. Vanuit het westen trekt regen over het land. De meeste regen valt in het midden en zuiden. Pas vanmiddag wordt het droger en mogelijk breekt in het westen dan de zon nog even door. Het wordt vandaag zo'n 13 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. En is er maar een kleine kans op een bui. Het wordt wel iets warmer, rond 17 graden. WB verkeersinformatie Het is een normale ochtendspits voorlopig met de meeste vertraging rondom Utrecht. Bij elkaar staat er nu 70 kilometer. Wat opvalt is de langere file op de A12, Arnhem richting Utrecht. Tussen veenendaal westen en ik 11 kilometer. Tussen Driebergen-Bunnik is de rechte reishok dicht. Daar staat een auto stil. De Berger is er al bij, dus dat zal niet al te lang duren. Verder vertraging nog richting Europort op de A15 vanuit Rotterdam. Tussen Pernis en Spijkenissen staat 4 kilometer. Tussen Groningen en Delfzijl moeten de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 NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven uh, minuten over zeven. Het komend uur in het Radio 1-journaal minister Schippers van Volksgezondheid... want zij wil op alle fronten een eind aan de verspilling in de zorg. U hoorde dat in het uh, journaal. Hoeveel geld dat oplevert en wat er voor nodig is, hoort u na half acht. Eerst naar Syrië. Syrië is in oorlog, zo stelde president Assad... dit weekend in een toespraak tot het parlement. Terreur door buitenlandse samensweerders en terroristen escaleert... terwijl er wel degelijk politieke hervormingen plaatsvinden... al dus de president. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton... ziet die hervormingen niet en riep na de toespraak van Assad... nog eens op tot echte hervormingen. De Syrian people willen en deserve verandering. En dat moet, voor zover mogelijk, komen door vreedzame middelen. En het moet een verandering zijn die de rechten en de waardigheid van alle Syriërs vertegenwoordigt. De Syriërs willen en verdienen verandering. En dat moet op een vreedzame manier gebeuren. aldus Clinton. Nog altijd in Damascus is correspondent Sander van Hoeren. Assad wees in zijn toespraak weer veelvuldig naar buitenlandse krachten... die achter de opstand zouden zitten. Op wie ja. doelt Assad nou? Nou, dan gaat het vooral over uh, Qatar en Saoedi-Arabië. Qatar, het golfstaatje, een uh, grote land, Saoedi-Arabië die uh, volgens uh, Assad heel duidelijk de opstandelingen financieren en bewapenen. En zegt hij, daar moeten ze eens mee ophouden. Ik uh, sprak daarvoor met een woordvoerder van uh, de Assad en die was eigenlijk heel boos. Die zegt, kijk, uh, landen kunnen ons van alles verwijten. En als Amerika of Europa ons de les lezen over democratie, dan kunnen we daar nog naar luisteren. Maar Qatar en Saudi-Arabië, kijk naar de mensenrechten situatie daar. En hoe durven zij ons de les te lezen? Hoe durven zij terroristen in ons land... Te financieren. Oké. Okay, nou, van een milde, verzoenende toon was absoluut geen sprake in zijn toespraak. Zou je kunnen zeggen dat Assad zich gesterkt voelt door de Russische president Poetin? Die afgelopen week heel duidelijk heeft gemaakt dat hij geen steun verleent aan sancties tegen Syrië. Heeft dat de toon van Assad ook bepaald? Nee. Ja, tuurlijk. Kijk, de, de, de, de blik is altijd naar het, naar het noorden gericht, naar dat grote machtige Rusland. Zolang zij nog geen veto weglaten in de Veiligheidsraad, zal er geen militair ingrijpen komen. Hè? Want dat is waar Frankrijk een beetje op begint te zinspelen. Andere landen hebben dat eerder gedaan. Maar ja, dan, dan moet dat via de Veiligheidsraad. En dat zit er niet aan te komen. En Assad weet dat natuurlijk. En daarom blijft hij ook zo hameren op dat wij vechten tegen terroristen, daar kan je toch niet op tegenkomen. Zijn. Dat heeft aan de ene kant natuurlijk het doel om intern de mensen die uh, in Syrië wonen, die achter hem staan, nog eens een keer uh, uit te leggen waarom dit eigenlijk allemaal gebeurt. Maar natuurlijk ook Rusland, zolang Rusland nog kan zeggen van ja... Ja, het is inderdaad logisch dat je daar gewapend tegen optreedt. Heeft hij uh, de, de, de ruimte om dat te doen? Ja. Uh, jij sprak dit weekend een woordvoerder van het Syrische regime. Dat interview is trouwens uh, terug te luisteren en kijken... voor iedereen die dat wil op nos.nl. Ik heb dat ook gedaan. Uh, die man uh, kwam zeer zelfverzekerd over, Sander. Zijn er geen enkele twijfels bij het regime? Ja, het is moeilijk om iemand natuurlijk uh, heel erg uit de tent te lokken... maar ik had inderdaad wel de indruk dat hij echt gelooft in wat hij zegt. En dat is natuurlijk ook het, het, het gevaar. Hè. Dit conflict duurt inmiddels al meer dan een jaar. En dat betekent dat iedereen uh, zijn eigen waarheid begint op te bouwen. Want als je met de oppositieleden spreekt, die hebben een eigen waarheid. En die eigen waarheid is vaak uh, een verwoest huis, een uh, gedood familielid... een gemarteld familielid. En uh, dat, dat begint toch wel een van de problemen van Syrië te worden. Zelfs als nu... Uh, een oplossing is, wat voor een oplossing dan ook, waardoor er niet meer gevochten wordt. Die haat wederzijds, die dingen die gebeurd zijn, dat blijft. Ja, dus jij moet vandaag Syrië weer verlaten. Met welk gevoel laat jij het land achter? Ja, dat, tragisch. Ik bedoel, weet je, de, de, er is een loopgravenoorlog aan de gang. De internationale gemeenschap zit erin, die komt niet uh, daaruit. Uh, de oppositie zit erin, komt er niet uit. De Syrische regering zit erin, komt er niet uit. En er zitten gewoon zoveel mensen gevangen in het midden. Die hebben er elke dag last van. Alles wordt duurder. Die hebben last van het geweld. En uh, niemand is in staat om ze uit hun lijden wat dat betreft te verlossen. En niemand is in staat om ze vrede te bieden. Sander van Hoorn vanuit Damascus. Sander, dank je wel. Door naar het laatste nieuws over uh, de vliegramp in Lagos. Drie dagen van nationale rouw in Nigeria is afgekondigd door uh, de belangrijkste man. Daar gisteren stortte een vliegtuig neer in een woonwijk in Lagos. Alle 153 inzittenden kwamen om het leven. Correspondent voor West-Afrika, Pauline Baks. Pauline, um, gisteren was nog onduidelijk aan hoeveel mensen op de grond... deze vliegramp het leven heeft gekost. Is daar al iets meer over bekend? Nee, er is nog steeds niet over bekend. En dat zal ook nog wel even duren, omdat uh, het uh, vliegtuig op een gebouw is neergekomen. Uh, daar zaten een aantal winkels in en ook een aantal inwoners. Maar uh, de Nigeriaanse media en politie hebben daar verder nog niet over bekendgemaakt, Want ze zijn nog wel uh, de schade aan het opnemen. Uh, uh, wat weet je? Jij kent Lagos. Hè? Kan je schetsen hoe zo'n wijk eruit ziet, waar het vliegtuig uh, in geland is? Ja, het tragische van het ongeluk is dat het vliegveld van Lekels heel dicht bij de stad aan ligt. Dus zodra je uit het vliegtuig, vliegveld komt, dan rij je eigenlijk al de stad in. Nou, er zijn er delen rond het vliegveld heen die niet zo heel dicht bevolkt zijn. Dat zijn ook gewoon een snelweg die de stad in gaat bijvoorbeeld. Maar Lekels is een hele dicht bevolkte stad met 15 miljoen mensen... En uh, je hebt daar toch heel wat gebouwen die flink op elkaar gepakt staan, uh, twee, drie verdiepingen hoog. Mm -hmm. En uh, over het algemeen krioelt het, het in Nigeria, of in Nagoya vooral, uh, ja, van de mensen. En uh, het probleem ook, wat je gisteren zag, is bij die vliegtuigram dat er al meteen zo'n duizend mensen uh, daaromheen gingen staan om te kijken. Dus de hulpdiensten hadden heel veel moeite om bij het vlak te komen. Ja. En de oorzaak van de ramp, is daar al meer uh, duidelijkheid over? Nee, daar is nog niets over bekend, nee. Helemaal niets. Want ik begreep dat er een scherpe bocht gemaakt is voor de crash. Heb jij daar ook over gehoord? Uh, nou ja, het vliegtuig was aan het landen. Dat is het enige dat ik weet. Uh, en ik kwam inderdaad niet op de landingsbaan terecht, maar ernaast. Um, het is een goede luchtvaartmaatschappij, die in ieder geval als goed bekend staat. Die bestaat nog maar sinds 2008. Um, dus een vrij nieuwe, ook een vrij nieuwe toestellen. Dus het is... Ja, Heel, heel vreemd. Het had in ieder geval niet met het weer te maken, want dat was goed. Oké. Okay. En, en hoe staat de luchtvaart in algemene zin in Nigeria bekend? Want we hebben wel vaker gehoord van ongelukken hè, daar. Ja, Nigeria werd een, uh, een jaar of vijf, zes geleden werd geplaagd door een aantal vreselijke vliegtuigongelukken. Het waren allemaal privé luchtvaartmaatschappijen. Er zijn er veel van. Een stuk of acht uh, A9. Daar het is een heel groot land. En toen zijn er in heel korte tijd iets van vier vliegtuigen naar beneden gekomen. En de regering heeft toen een onderzoek ingesteld. En de regeringen aangetrokken om het allemaal wat veiliger te maken. Sindsdien zijn er geen ongelukken meer gebeurd. Maar ja, gisteren dus weer wel. En uh, dat stelt via toch weer vier uh, ze toch weer een slechte reputatie op dit gebied. Ja. Pauline Baks, dankjewel voor nu. Naar buiten één gezicht, maar onderling zijn er grote verschillen. Polen en Oekraïne, honderdduizenden Oekraïners... werken als gastarbeider in Polen, moet u zo meer over. Eerste Jolanda van der Velden met de verkeersinformatie. Bij elkaar nu 80 kilometer, Lara. Maar goed, deels over de A12, Arnhem richting Utrecht. File is wel lang, tussen Veenendaal-West en Driebergen 12 kilometer... maar gelukkig is daar de reis ook weer open. Wat verder nog opvalt is de A15 Nijmegen richting, Gorkum, uh, richting Rotterdam... voor knooppunt Gorkum 5 kilometer. En op de A27 al meer richting Utrecht. Daar staat bij Beeldhoven nu 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Het Lara Rentsen. Het is kwart over zeven. Decennia lang was uh, Nederland eigenlijk het lachertje van Europa als het gaat om lekker eten. België, Frankrijk, Spanje of Italië. Daar gebeurde het, en zeker niet hier. Maar inmiddels zijn er tientallen sterrenrestaurants in Nederland. En nu wordt er zelfs een internationaal culinair congres gehouden. Chef's Revolution in Zwolle. Verslaggever Menno Reemeijer ging er op zoek naar de Nederlandse culinaire revolutie. Goedemiddag Zwolle, goedemiddag Nederland... De middag in de hele wereld van het elektriciteit. Dus er uh, zijn uh, avocados dat een gepanierd hebben in uh, tomaatkoeder. Gerte de Mangeleer, een uh, jonge drie-sterrenkok uit België, bijt het spits uh, af... met een demonstratie in het theater in Zwolle. Uh, we gaan dat serveren met een heel klein beetje grof saus... En volgens hem hoeven we ons voor de Nederlandse keuken niet meer te schamen. Ja, absoluut. Uh, met uh, als uitschieters toch wel uh, jullie wereldsterren, uh, Johnny Boer en Sergio Herman. Uh, en wij als Bel Allee, ik als Belg, kom ik heel veel plezier aan Nederland uh, om te eten. En ook om, uh, om nu vandaag uh, samen weer te koken. We gaan lekker smaakjes in bijpakken. En kijken of de grote. samen koken gebeurt op veel plekken tegelijk. Die leven die gaan we ja, mooi portioneren. op het allerlaatste moment natuurlijk weer kort bakken met, uh, met de hulp van de boter. De jongen aan bod. De Chefs die met een kookwedstrijd bezig zijn. Ik werk in het Amstelord al. in Rotterdam tot die op, Ja, Bij Tokura. Uh, bij de We worden heel erg beïnvloed door de hedendaagse chefs en technieken die we zien om ons heen en die we leren ook op school. En uh, ja, wij proberen daaruit onze eigen stijl te ontwikkelen. En de grote chef Koks, die in grote getalen meedoen. Inclusief de meester zelf. Er zijn de treden tien ja, wereldberoemde chefs op. Johnny Boer, samen met zijn vrouw Therese, initiatiefnemers van het congres. Een bijzonder congres volgens Hans Steenbergen, hoofdredacteur van vakblad Food Inspiration. Als iemand mij had gezegd 20 jaar geleden van Hans, uh, joh, dit gaat in Nederland gebeuren. Dan had ik gezegd van nou, dat weet ik niet. Joh, dat weet ik niet. Heel lang is Nederland, uh, hoe moet je dat ja. zeggen, een soort gastronomische uithoek geweest van Europa. Gebeurde... Siberië ongeveer. Ja, het Siberië zo, heel koud en uh, heel kil en heel kaal en zonder fantasie. Ja. En, uh, maar nu, ja, nu kijkt men uh, naar uh, Nederland. Toen, ja, dat was het. Uh, inderdaad, dat was uh, de, de, de, de haute cuisine, zoals ze dat zo mooi noemen. Die, dat, die was er niet, dat was er heel weinig. Ik geloof dat je een paar sterrenzaken had die op een Franse manier alles brachten. En dat is nou net de revolutie. Kijk, en daar heb je een, uh, een Kees Helder, een uh, Henk Savelberg. Kaspijkers, de, de, de man, kaspijkers, die toen al bezig waren, dan wel op een Franse manier, maar die wel bezig waren om iets neer te zetten waar wij natuurlijk uh, nu gebruik van kunnen maken. Het hoeft ook niet allemaal op de Franse manier, vind ik. Het is gewoon, uh, doe, doe gewoon jezelf en zorg dat je met dingen uit je omgeving werkt, daar kun je gewoon het ik, mooiste uh, maken. Ik kan het doen, uh, aangemaakt. Met uh, misschien een crème van een uh, avocado. Ik ben nog niet helemaal zeker, al moet even kijken wat voor ingrediënten we nog allemaal hebben liggen. Erik van Loven, Parkheuvel, even, uh, Rotterdam. Ja. Misschien wel het bekendste restaurant van Nederland, omdat het de eerste was toen de tijd met drie sterren een revolutie veroorzaakte. Ja, gaat. Ja, Kijk nu, hem aan. En, en nu dit. Ja, dit is niet normaal. Ik bedoel, als je ziet wat hier gebeurt. Eh, wauw. Is ja, dat vind ik echt respect. Vind ik echt. Je ziet ook mensen uit, uit, uit het buitenland. Richard uit Hongkong, die zagen, hebben er net even mee eens aan praten. Thomas Bukner uit La Vie. En uh, die gozer uit Breugen, uh, Geert. Ja, hij is lachen. Die ja, hoef je niet meer schamen als Nederlander, hè? Nooit. Nee. nee Dat hebben wij ooit een keer met elkaar afgesproken. Kijk, wij zijn dan die generatie en zeker uh, de veertigers uh, plus... die wat, die wat Nederland wel aardig op de kaart hebben gezet, toch? Hoe is het nou eigenlijk gekomen dat we... Van die, van die status van het Siberië van Europa af zijn gekomen. Ik, ik denk dat het heel veel te maken heeft met het feit dat uh, uh, leeftijdsgenoten... In, de, in het buitenland zijn opgeleid. En dan, uh, dan, dan krijgen je namelijk een, een cultuur mee die wat in Nederland niet is. Nou ja, dat is, dat is wat in Nederland nu moet gaan gebeuren. Je hebt, dat, kun je dus, dat is het verschil tussen België. Uh, in België heb je superrestaurants, restaurants, maar de onderlaag is ook super. En uh, in Nederland groeit dat nu langzaam. Dus dat zal een paar jaar duren en dan, dan, dan zal de middenmoot zal ook groeien. Ja, dat is gewoon Zijn jullie naar de nieuwe generatie? Johnny Boer Sergio Herman? Ah, hij zit ertussen. Dus, uh, ja. Ja. Wie? Ja, wie niet. Uh, dat uh, Over tien jaar moeten terugkomen. Dan, uh, oh, dan weten we het. Chefs Revolution. Ook vandaag nog de hele dag in Zwolle. Waar straks de twee absolute topkoks van Nederland... Johnny Boer en Sergio Herman, allebei drie sterren... samen een demonstratie zullen geven. 10 minuten voor half acht. Vrijdag begint het EK-voetbal. Ja, gaat snel. Polen en Oekraïne organiseren het gebroedelijk. Maar de verschillen tussen beide landen zijn eigenlijk heel groot. Polen is een snel groeiend, modern land. Maar in Oekraïne heersen vooral armoede en werkloosheid. Gevolg? Honderdduizenden Oekraïners werken als gastarbeider in Polen. Kilometers ver waar je ook kijkt, aardbeien... De lange rijen staan ze op de akkers. De zandgrond hier net ten noorden van Warschau is er heel goed geschikt voor. En als ze dan rijp zijn zoals nu, dan heb je heel veel ijverige handen nodig om ze te plukken. We komen hier voor het geld. In Oekraïne heb je bijna geen mogelijkheid om iets te verdienen. Kalina Zarvanska is een van de groep Oekraïners die hier werken. Samen met haar man Igor en nog veel meer mensen. De enige Polen op het bedrijf zijn de boer en zijn gezin. En Kalina en Igor die zijn hier elk jaar een paar maanden. Zou je hier niet beter kunnen gaan wonen? Oh, ik weet het niet. Er is geen mogelijkheid om hier te werken. Want het leven is niet zo moeilijk. Het is niet Nee, zegt ze, dat kan niet. We hebben thuis kinderen en als gezin hier gaan wonen is veel te duur. We kunnen in deze maanden, als we heel hard werken... net genoeg verdienen voor de rest van het jaar... als we tenminste daar blijven wonen. Dus echt integreren is er ook niet bij. Ze wonen allemaal samen in de schuur van de boerderij... in stapelbedden, ze koken samen. Wordt u hier goed behandeld? Ik weet niet, ik ja, zegt ze. We hebben geen problemen, geen conflicten. We werken eigenlijk goed samen. En ze hebben hier geluk. De boer Piotr Mitura die zorgt vrij goed voor zijn gastarbeiders. Op andere boerderijen en bijvoorbeeld in de bouw werken ze vaak zonder contract, zonder verzekering. Zijn volledig overgeleverd aan de grillen van de opdrachtgever. Piotr Mitura is zuinig op zijn mensen. De kwaliteit van de aardbeien hangt er wel van af, zegt hij. Rozumnymi, dobrymi pracownikami zijn na podwórku cały czas, więc nawet jeżeli przerwie pracę nam het ja swobodnie mogę pod deszczu jak przeschnie pole, Het zijn goede werkers en ze zijn hier de hele tijd. Als ik Polen aanneem en het regent, dan gaan ze naar huis, zie je ze niet meer terug. De meeste Polen willen sowieso liever in de stad werken of ze zitten in het buitenland. Dus ik heb die Oekraïners hard nodig. Toch een vreemd idee. Samen het EK organiseren, maar in de praktijk zijn de verhoudingen erg ongelijk. Jako pracodawca wymagam, żeby ich praca była wykonana odpowiednio, tak jak ja bym sobie tego życzył. Natomiast oczywiście traktujemy się na równi jak ludzie. Nie to, że jestem pracodawcą, a oni są pracownikami, to czuję spraw. Maar ik behandel ze als gelijken he. Het zijn geen slaven. Ze krijgen goed betaald. Af en toe breng ik ze naar het dorp, dan kunnen ze wat kopen op de markt. maar ja, Ze komen hier natuurlijk om te werken. En gaat u straks samen naar de wedstrijden kijken bij het EK? Myślę, że wszyscy byśmy chcieli oglądać na pewno mecze, być może nawet wspólnie, w jakiejś sali, łącznie z pracownikami z Ukrainy. Ja, dat zouden we wel graag willen, samen kijken in een zaaltje ergens. Maar ik ben bang dat er geen tijd voor is. Het EK valt precies op het hoogtepunt van de oogst. Dat momenten wachten we het hele jaar op, dus dat moeten we hard doorwerken. Dus helaas, helaas, voor voetbal kijken is dan geen tijd. Nie dat że byśmy mieli na to czas i będziemy tego bardzo żałować. Wouter Meijer, onze correspondent, was dat over Oekraïnse gastarbeiders in Polen. Door naar Mino Remmers, die is bij wijkverpleegkundige Els. En het schijnt dat dat project Mino, waar ervaren wijkverpleegkundigen ja. terugkomen in de wijk, goed werkt. Um, kan zij daar wat over vertellen? Ja, zeker. Kijk, we moeten even terug naar de tijd van Els Borst... is het geloof ik geweest. Hè? Die kwam toen met het idee van... nou, als er alleen maar een paar voeten gewassen moeten worden... moet er niet een hele dure wijkverpleegkundige komen. Ja, dus de, de, de marktwerking van... Uh van de minister Borst, ja, die heeft ervoor gezorgd... dat er dus meer uh, verschillende thuiszorgorganisaties kwamen... en met elkaar moesten gaan concurreren voor de juiste zorg. Ja, ik kan me nog herinneren, dat heeft tot grote acties geleid, demonstraties. Ik kan me nog een demonstratie in Harlingen herinneren... waarbij ook, ook patiënten waren die zeiden... er komt elke dag iemand anders aan mijn bed, ik word er gek van. Ja, ja en dat is wat we nu dus juist uh, met de pilot van de wijkzusters terug in de wijk... Uh, proberen om te, uh, te voorkomen dat uh, mensen maar één gezicht zien en die de zorg levert uh, wat er moet gebeuren. Ja, Daar wil de minister, deze huidige minister, ook naartoe. Els Meeuwissen woont in Heiningen. We gaan dadelijk naar Feyenoord, dat is hier niet zo ver vandaan, in West-Brabant. En uh, u bent ook redelijk hoogopgeleide verpleegkundige. U mag allerlei handelingen doen. Ik mag alle handelingen doen. Ik ben uh, wijkverpleegkundige. Ja. als het erop aankomt, doet u ook even een doekje over een veel dingetje heen? Precies, ja. Of... of niet iemand anders voor te komen? Niemand anders voor te komen. Of bij ontbijt verzorgen of een, boot, een boterham smeren, ja. ja. Dat, dat project dat loopt uh, nu twee jaar. Dat, daar is nog wel uh, geld voor. En dat blijkt per verpleegkundige 18.000 euro op te leveren aan besparingen. Dat blijkt dus veel efficiënter dan de marktwerking. Ja, precies. Ja. En dat is ook het leuke natuurlijk van de, van, van de pilot. Ja. Dat je daar uh, enthousiast aan begonnen bent... En het, uh, het stukje het onafhankelijk zijn, he, ook een belangrijk stuk van uh, wat in de pilot past, dat uh, ik ben wel in dienst van een thuiszorginstelling. Maar de cliënt die ik uh, als eerste bezoek, die mag uh, kiezen voor welke thuiszorginstelling hij kiest, waar de zorg vandaan moet komen. Ja. Nee, dus dan de cliënt staat weer veel meer centraal, de vroeger, ja, Ik zeg ineens vroeger, u bent begonnen in 1979. Ja, dat klopt. Dat was toch de tijd van het Wit-Gele Kruis en je had ook het Groene Kruis. Dat klopt helemaal, ja. Dus zat dat ook weer? Ik ben in 1979 uh, begonnen als, uh, als wijkverpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis. Dat was de katholieke club, hè? De katholieke club. En dan had je het Groene Kruis, dat was... En daarnaast had ik een collega, die was van het Groene Kruis... En we hadden ieder ons eigen huisarts en ieder ons eigen uh, kruisgebouw. En uh, toen bleek dus al dat, ja. dat dat ook niet efficiënt werkte. Nee, dat, maar dat was de zuilen. Hè? Want als je katholiek was, was je niet bij het Groene Kruis. Dan werd je lid van het Wit-Gele Kruis. En dan kwam er iemand die kwam dan een po brengen of zo'n blokjes onder het de, onder, onder de bed. Ja, dat klopt. Ja. En uh, een paar jaar later, in de begin jaren tachtig, is dat uh, gestopt en is er een, een fusie uh, geweest. En toen werd het de Kruisvereniging. Toen ja. ging de, de kleur ging eraf. Dus toen had je een katholieke en je had eigenlijk ja, ook heel inefficiënt. Twee huisartsen, twee clubs. Ja, precies. precies. Daar, toen bleek ook al dat dat uh, niet, niet werkte om het uh, zo uh, te verzuilen, zeg maar. Ja. Ja. Ja, nou doen we net alsof ik al heel oud ben... dat ik dat allemaal nog heb meegemaakt van het Wit-Gele Kruis. Dat is natuurlijk niet zo, hè. Um, waar, we gaan dadelijk gaan we naar een cliënt toe. Dat is uh, uh, in Fijnaard. Wat moet u daar doen? Ja, dat is een meneer die, die pas geleden een operatie ondergaan heeft. En die heeft een, een, een verzorging wat de wond betreft. Dus daar ga ik verzorgen. Ja. Dus dat, maar dat komt u elke week? Ja, dat kom ik. Uh... Hoe, hoeveel mensen hebt u waar u zo nou komt in de week? Nou, gemiddeld genomen uh, heb ik vier of vijf cliënten op een, op een ochtend. En dan op vier dagen tijd, dus ja, tussen de 20 en de 25 cliënten, zeg maar. Dat u het al zo lang doet? Ja, om, ja omdat je het leuk vindt en, uh, en, ja. en enthousiast bent. Dan waarom vindt u het leuk? Het, uh, het, het contact met, uh, met, met de cliënten en daar wat voor, uh, voor te kunnen betekenen... Ja. En, uh, en vooral ook om, om cliënten uh, ook zo lang mogelijk... in hun eigen thuissituatie te kunnen houden. Want dat is toch voor veel mensen het, het fijnste wat er is. Totdat het, het Tot, einde nabij is, zeg maar. Ook dat, ook dat. Of totdat het echt niet langer meer kan... en dat ze opgenomen moeten worden in het, uh, in het verzorgings- of verpleegtehuis. Maar dat proberen we dus juist zo, uh, zo lang mogelijk uit te stellen. Straks. Met... Ja, ja, ja. ja, ik denk dat je zo ook heel veel mensen... Uh, in hun laatste fase van het leven hebt gezien, hè? Ja, absoluut. Ja, er zijn heel veel mensen... Ook dat is ook het beleid natuurlijk van tegenwoordig. Dat ook heel veel mensen de wens hebben om, om thuis te kunnen overlijden. Nou, en dat, uh, dat kan ook heel goed met, uh, met, met hulp van de thuiszorg, ja. ja past dit weer ook wel een beetje bij. We gaan niet in een mineur zitten, zeg. Nee, we gaan met Els meer. mee. U gaat wel de witte jas nog aan doen, geloof ik, hè? Ja, dat is goed. Ja, hartstikke. Ja. Ja, <laughs> Ja. Als, ik, uh, als ik patiënten bezoek waar ik uh, lichamelijke verzorging of uh, wondverzorging of iets moet doen... dan uh, doe ik mijn witte jasje even aan. Ja. En zodra ik op, uh, op huisbezoek ga om eerst een eerste huisbezoek te brengen bij mensen... om te inventariseren ja. wat, wat voor zorg dat er nodig is... dan uh, ga ik, uh, doe ik mijn witte jasje uit. Ja. Oké, okay, dus toch de witte jas. Nou, enig decorum, dat mag wel. Je ziet er niks van, maar een beetje decorum, dat mag wel. We gaan op stap en we gaan ons verplaatsen richting Feyenoord.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 Het keurwerk. Radio 1, het NOS-journaal. Er wordt te veel verspild in de zorg en de nationale rouw in Nigeria na Vliegram van Gisteren. Goedemorgen, half acht geweest, ik ben Doral Megens. Minister Schippers roept op tot een breed offensief tegen verspilling in de zorg. Ze wil onder meer de verspilling van medicijnen en verbandmiddelen tegengaan. En ook zegt Schippers dat zorg via internet een noodzaak is... om de zorg betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. Straks over een kwartiertje een gesprek hierover... met minister Schippers in het Radio 1-journaal. In Os heeft een uitslaande brand gewoed op een meubelboulevard. Uit filialen van woonwarenhuizen Jusk en Leen Bakker kwamen rook en vuur... en de brand sloeg over naar twee andere panden. De brandweer. Rond 11 uur kwamen er meldingen binnen van rook in een aantal panden hier, en een aantal winkelpanden. En daarop is de brandweer te plaatsen gegaan. Ondertussen is de brandmeester, maar er moet natuurlijk nog wat nawerk verricht worden. We hebben veel rook in een aantal panden en in één pand is natuurlijk rook- en waterschade. Over de oorzaak en schade van de brand in Os is nog niets bekend.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 En hij schortte de opkomstplicht op. Daardoor worden dienstplichtigen sinds 1996 niet meer opgeroepen. Er zijn er geen dienstplichtigen meer. Jan Melik Meiling was al geruime tijd ernstig ziek. Hij is 76 jaar geworden. De Egyptische Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen president Mubarak. De Egyptische oud-dictator werd veroordeeld tot levenslang... wegens het neerslaan van protesten, maar werd vrijgesproken van corruptie. Het OM wil Mubarak alsnog veroordeeld zien, ook voor corruptie. De Space Shuttle Enterprise is op een ponton New York binnengevaren. De Enterprise is nooit in de ruimte geweest, maar was een prototype... waarmee in de jaren zeventig experimenten op aarde werden gedaan. Een verslag van een van de eerste vluchten... waar de Enterprise bovenop een gewoon vliegtuig was geplaatst... en zo de lucht ingaat. About 30 minutes ago, these two aircraft flying piggyback... locked together, took off from Edwards Air Force Base... to make a little bit of aviation history... Perhaps this mission is not as exciting as putting a man on the moon, but potentially it's more important. It's one step toward creating a fleet of reusable vehicles that will make frequent round trips into space. Ja, een stukje luchtvaartgeschiedenis getest werd er of Space Shuttles weer konden terugkomen naar aarde om opnieuw gebruikt te worden voor ruimtereizen. De oude Space Shuttle werd nu niet per vliegtuig maar over het water naar het Intrepid Museum gebracht in New York en daar is hij vanaf volgende maand te zien voor het publiek. En dan nog een stukje geschiedenis. Peter Erde Vries namelijk is na 17 jaar gestopt met zijn programma. Aan een belangrijk tijdperk in mijn loopbaan... en aan uw alibi op zondagavond komt nu een einde. Het zal u niet verrassen als ik zeg dat dit een afscheid... met weemoed en emoties is. En niet alleen voor mij, maar voor het hele team achter het programma. Ja, belangrijke onderdelen in het programma waren afleveringen over de ontvoering van Freddy Heineken, de Puttoese moordzaak en het achtervolgen van Joran van der Sloot, die deed in een auto met verborgen camera's opzienbarende uitspraken over de verdwijning van Nathalie Holloway. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Net als gisteren hebben we ook vandaag weer met veel bewolking te maken, regen en daarbij is het ronduit koud. Nou, op dit moment is het ook overal bewolkt en vooral in het westen regent het af en toe. Het is nu 7 tot 10 graden. Vanochtend breidt het neerslaggebied zich vanuit het westen over het land uit. En daarmee gaat het dus overal in het land regenen. Ook vanmiddag zijn er eerst perioden met regen. En de middagtemperatuur ligt daarbij rond een graad of 12 à 13. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden tot noordoosten en draait aan het einde van de dag naar noordwest. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen uit droger. En daar breekt mogelijk de zon nog even door. Vanavond en vannacht wordt het uiteindelijk op de meeste plaatsen droog. Het wordt een frisse nacht. De minima die komen rond 5 graden uit. Morgen dinsdag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. In het binnenland is later op de dag kans op een enkel buitje. En het wordt alweer een stuk aangenamer, zo'n 17 graden. ANWB Verkeersinformatie. De regen zorgt voor meer en langere files. Momenteel nu 135 kilometer. De meeste vertraging zit zo'n beetje rondom Utrecht... Wat opvalt zijn de langere files op de A9, ook maar Amstelveen. Tussen Bevenwijk en Knopend Raasdorp 11 kilometer. Op de A10 de ring noord tussen Afrit-Volendam en de Zeeburgertunnel staat 3 kilometer. Voor de Zeeburgertunnel is de rechte reischok dicht, daar staat een vrachtwagen stil. Nog steeds lang is de file op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen Veenendaal-West en Maarn 13 kilometer. Tijdje was daar de rechte reischok dicht. En op de A50 Arnhem richting Os, tussen Knopend Grijshoek en hetere staat 5 kilometer.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 Goedemorgen, het is uh, zeven minuten over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De SP is klaar om te regeren. Dat was dit weekend de boodschap van Emi Roemer. Maar hoe groot is de kans dat de SP in een regering komt? En is de achterban er klaar voor? Want er zullen compromissen gesloten moeten worden. In Den Haag, Joost Vullings. Joost, uh, nou ja, goed. de SP doet het ook goed in de peilingen. Zelf zegt de partij er klaar voor te zijn. Wat denk je, gloort het plus voor uh, deze partij? Nou ja, kijk, als de, de, de VVD en GroenLinks samen een akkoord kunnen sluiten... over de begroting, dan is alles mogelijk. En dus ook uh, uh, regeringsdeelname van de SP. Maar ik denk toch dat het heel lastig gaat worden voor die partij. Kijk, informatie draait uh, om de vraag... sta je bij je collega-fractievoorzitters in het balboekje en hoe hoog? Ja, en dan scoort de SP toch gewoon slecht. Kijk, Partij van de Arbeid en GroenLinks, die zeggen wel te willen. Maar de kans dat die drie partijen, dus A, GroenLinks en SP... een meerderheid gaan halen, is bijzonder klein... Ja, en dan met de andere partijen ligt de SP gewoon heel moeilijk. Kijk, officieel wordt de partij niet uitgesloten... maar in de praktijk zal het daar vaak wel op neerkomen. En dan zeg je eigenlijk, als we kijken naar andere linkse partijen... zoals de PvdA en GroenLinks, die wel worden genoemd in het formatiespel... ten opzichte van de SP, zijn de fundamentele verschillen te groot? Ja... Dan moet je vooral kijken naar het standpunt over Europa. De SP heeft zich de, de afgelopen twee jaar uh, altijd verzet... tegen de manier waarop de eurocrisis wordt aangepakt. Nou, heel veel partijen vinden de SP gewoon te eurocritisch. Uh, ze zijn praktisch tegen alle militaire operaties in het buitenland. Uh, ja, en er zijn ook gewoon hele grote vraagtekens... bij het financiële beleid van de SP. Een mooi voorbeeld, het debat vorige week. CDA-leider Siebrand van Haarsma-Buma... die zijn letterlijk tegen Emiel Roemer... Ik weet niet eens of de SP kan bezuinigen. Nou ja, daar klinkt wel heel weinig vertrouwen uit... in tijden dat er bezuinigd moet worden. Dus ja, dat zijn wel drie hele fundamentele punten. Ja, maar goed, de partij zegt er zelf klaar voor te zijn. Hoe kijk jij tegen? Nou, in, in, in, in, uh, een eerste regeringsdeelname... is voor iedere partij uh, doorgaans een hele harde leerschool. In zekere zin weet je nooit van tevoren of je er klaar voor bent. Maar ik snap wel dat de Haagse top hunkert... naar regeringsdeelname. De SP zit nu al 18 jaar in de Kamer altijd in de oppositie. Inmiddels wordt er bestuurd op lokaal en op provinciaal niveau. Nou, Dat willen ze eh, in Den Haag ook wel eens. Maar ik vraag me wel af of de achterban er klaar voor is. Ik bedoel, kijk alleen maar eens naar GroenLinks. Die hebben eh, de afgelopen kabinetsperiode de Koendersmissie gesteund... en een begrotingsakkoord. En dat leidt stevast altijd tot gedonder in de achterban. Nou, en ik verwacht bij de SP hetzelfde effect, zo niet erger. Dus ja, regeren betekent compromissen sluiten. En in deze tijden zeer pijnlijke compromissen, want zoveel geld is er niet. Mm. Ik, ik vrees dat de, de SP toch gaat leeglopen als ze gaan regeren. Oké. Okay. Um, we kijken nog even korte week in. Over GroenLinks, je had het al even over de partij. Ik kan me voorstellen dat ze daar snakken naar rust. Um, krijgen we de uitslag van uh, de lijsttrekkersverkiezing deze week? Ja, dat is op woensdag het finale oordeel. Wordt het sap of dibi? En dan komen ze ook nog gelijk met het concept-verkiezingsprogramma. Nou, laten we maar in die, dat soort nieuws blijven. Vandaag komt ook de Partij van de Dieren met de conceptlijst voor de verkiezingen. En donderdag is de Partij van de Arbeid aan de beurt. En die presenteren dan, uh, dan hun concept-verkiezingsprogramma. Goed. Hey, en wij werken hier naar de sportzomer toe, langzaamaan. EK, de Tour, de Olympische Spelen. Kijk Den Haag daar ook naar uit? Ja, die kijken er zeker naar uit. Zeker omdat gewoon veel politici ook van sport houden. Maar ze vinden het eigenlijk ook wel fijn. Laat iedereen maar naar de sport kijken. Het spot ligt even niet meer op Den Haag, maar op de sport. En dat is een hele mooie... Dat, dat, dat creëert een luwte om de campagne voor te bereiden. En dan pas als de Olympische Spelen zijn afgelopen... dan kruipen ze weer heel voorzichtig uit hun, uit hun holletjes de politici... en gaan ze campagne voeren. Maar goed, eh, toch zal het EK Den Haag nog wel een beetje bezighouden deze week. Want eh, ja, de vraag is, gaan premier Rutte en of minister Schippers van Sport... naar de Oekraïne deze week... Kamerleden gaan niet. Die hebben vorige week gezegd of de mensenrechten situatie vinden ze niet goed genoeg... of het is niet gepast in tijden van crisis zo'n reisje te maken. Nou, vrijdag in het kabinet is erover gesproken. En toen hebben ze gezegd van laten we nog contact houden met, uh, met de Europese Unie partners. Dan met name met de grote landen, Duitsland, Engeland, Frankrijk. Kijken wat die landen gaan doen. En dan wordt er deze week een knoop doorgehakt. Mm -hmm. ja. Je spreekt de minister zo meteen. Ik zal het eens vragen. Ik of ze er zin in heeft. Ja, ga ik doen gaan. Joost. Goed idee. Ja, Dank okay. je wel. Ja. En we blijven bij de sport, want we gaan naar Tom van het Hek. Tom, Goedemorgen. Goedemorgen. Even weer terug naar het uh, EK. Ja. Um, de Luut. Uh, precies, de. <laughs> ja. Prettig voor Den Haag. Um, uh, en misschien ook wel prettig voor Van Marwijk... dat er zaterdag eindelijk um, flink gewonnen is... tegen een misschien matige tegenstander. Dat zei hij zelf ook. Noord-Ierland. Maar toch met 6-0. Wat vond jij van die wedstrijd? Wat zag je bij Oranje? Ja, nou, ik was het eigenlijk wel heel erg met de bondscoach zelf eens. Natuurlijk is een bondscoach terecht blij en een aantal spelers blij dat een aantal dingen weer lukten. Dat er een paar mooie doelpunten vielen. Dat het team liet zien toch echt goed te kunnen voetballen. Wat iedereen wel wist, maar een tijdje iets minder gezien had. En anderzijds was de tegenstand ja, zodanig matig dat je er nou ook niet allerlei mooie grote conclusies aan kunt verbinden. Het is wel heel helder wat de bondscoach wil. Dat, dat systeem, dat staat zo vast als een huis eigenlijk, vier jaar nu... Daar zijn de keuzes ook op, op gebaseerd. Uh, het is een beetje alles of niets keuze in de zin. Ik wil met deze groep nog één keer laten zien in deze samenstelling op deze manier dat dat echt heel goed kan. Mm. En de grote vraag is of dat uh, tegen de landen die de serieuze weerstand gaan bieden om te beginnen Denemarken ook uh, gaat lukken. Er zitten een aantal kwetsbaarheden in het systeem. Maar uh, we weten ook dat als een aantal mensen hun vorm hebben Nederland nog altijd een heel goed voetballand is hoor. Ja en het, wat ik zag zelf in de wedstrijd is dat er snel rondgespuwd. De bal uh, moest het werk ja. doen maar dat was niet altijd even. Voor effectief. Met van nee. veel breed getikt. Ja, ander, anderzijds. Het was binnen 16 minuten 2-0. En dan gaan mensen zich ook wat frivoliteiten veroorloven. Daar is zo'n wedstrijd ook wel een beetje voor. Anderzijds waren er een aantal prachtige combinaties. En dat liet nog eens zien waarom je ook graag met Van Persie daar speelt. In plaats van met Huntelaar. Het is veel meer combinatievoetbal. Ook door het centrum. Buitenspelers die veel naar binnen komen. Mm -hmm. Daar zit soms ook wel uh, de zwakte. En, de, en de, de, de, de makkelijk te ontregelen kant van het Nederlands voetbal. Maar ja, die keuze is duidelijk gemaakt. De keuze voor Van Persie is duidelijk gemaakt. De keuze voor Willems is duidelijk gemaakt. Dat is allemaal helder uh, en duidelijk. Op deze manier gaan we het doen. Uh, maar de Denen, maar daar gaan we de rest van de week nog heel uitgebreid over hebben. Maar natuurlijk zijn een hele lastige tegenstander hoor. Ja. Die moeten we niet onderschatten, hè? Nee. Um, nou, nog eventjes naar Epke Zonderland. Uh, laten we het voetbal even voor wat het is. Uh, Meerdere keren bezweek hij onder de druk... maar nu heeft hij toch iedereen versteld doen staan met zijn oefening... die zeer complex was, die fantastisch ja. uitvoerde. Ja, het is uh, ook goed uh, in dat licht dat daar enige duidelijkheid lijkt te komen. Zijn unieke driedubbele combinatie die alsmaar niet wilde lukken in wedstrijden... lukte eindelijk in een wedstrijd waarin de druk niet zo hoog was... maar natuurlijk wel voor hem om eindelijk te laten zien dat dat kon. Hele hoge scoren daarmee meteen en hij lijkt... Die strijd wel een beetje in zijn voordeel beslist te hebben. Celine van Gernen en bij de vrouw hetzelfde. Maar zonder land, er is nog één officiële wedstrijd in Gent te gaan. Dan moet de keus zonder land of Wammes vallen. Maar ik denk dat hij gisteravond heel rustig zijn bed in is gegaan. En denkt, ik ga naar Londen. En laten we hopen dat de Turmbond dat u uiteindelijk ook denkt. Goed. Tom, dank je. En zodanig het kan en moet goedkoper in de zorg. Te beginnen bij de verdeling van medicijnen en verband. Bijvoorbeeld zometeen meer van de minister. Is nou Jolande van der Velden. Aan de oostkant van Amsterdam hadden we al een probleem bij de Zeeburgertunnel. Daar staat een vrachtwagen stil, dat geeft zo'n drie kilometer file. Nu is ook fout gegaan aan de westkant van Amsterdam... bij de Koentunnel richting Den Haag, richting Koenplein. Daar is de rechte reis ook dicht, staat een auto stil. Vanaf de Alwit Haarnem staat er nu vier kilometer. Verder is duidelijk te merken dat de regen voor wat meer en langere files gaat zorgen. Vooral op de A50 is dat het geval van Arnhem naar Os. Tussen de knopen de de en Valburg staat nu negen kilometer... Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Het is uh, kwart voor acht. We moeten zuiniger zijn met zorgproducten. Medicijnen, verbandmiddelen, efficiënter gaan gebruiken. Want alleen dan kunnen we de oplopende kosten in de zorg blijven betalen. Dat stelt de uh, demissionair minister Schippers van Volksgezondheid. Mevrouw Schippers, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, even voordat we het over de zorg gaan hebben. Um, aanhakend op de vorige gesprekken over het voetbal en het EK. Uh, er moet nog een beslissing genomen worden of uh, u... Daar Oekraïne gaat voor een wedstrijd van Oranje. Bent u daar al over uit? Nee, vrijdag in de ministerraad wordt daarover besloten. U wil wel zelf? Uh, nou ja, kijk, het is altijd goed om je eigen team te kunnen aanmoedigen, dus uh, dat zou ik heel graag doen. Uh, maar uh, ja, het is een bredere afweging, dus die maken we aanstaande vrijdag. Goed, wachten we dat nog even af. Dan naar de zorg. Uh, men moet zuiniger zijn op alle vlakken met zorgproducten. Hoe stelt u zich dat voor? Nou, dat heeft de, de, de thuiszorgorganisatie Buurtzorg. Daar was een medewerkster en die dacht... ja, we hebben het alsmaar over betaalbaarheid van zorg. Uh, maar wij verspillen zoveel. Dus die is een onderzoek gestart en toen bleek dat gemiddeld voor 100 euro... er bij mensen thuis ligt aan verbandmiddelen, aan medicijnen... en andere materialen die ze niet gebruiken. Uh -huh. En toen dacht ik, nou, dat, nou, dat kan beter? Dus... Dat is een schokkend bedrag. En als we het dan hebben over goh, die betaalbaarheid van de zorg... wordt een groot probleem, laten we dan eerst eens beginnen... met de verspilling aan te pakken. En uh, dat is ook de reden waarom ik hen A, ten eerste dankbaar ben... dat ze het onderzoek hebben gedaan. Mm -hmm. Maar ik vind ook dat we er ook daadwerkelijk wat mee moeten doen. Ja, maar snapt u ook waarom het gebeurt? Is de zorg zo ingewikkeld geworden dat er dit soort verspillingen zijn? Want kennelijk blijven die spullen maar liggen. En wordt dat maar voorgeschreven? Ja, het is vrij simpel. Ten eerste zijn de verpakkingen gewoon veel te groot... Uh, dat is een uh, punt wat de fabrikant of de apotheker uh, doet... Uh, dus uh, het betekent dat je gewoon drie uh, uh, dingetjes nodig hebt... terwijl er tien of twintig in zitten. Ja. En de rest blijft dan over. Dus ik, ik doe echt een beroep op de fabrikant... en ga kijken uh, of we dat uh, uh, niet kleiner kunnen krijgen. Maar er is een, ook nog een andere oplossing. Uh, medicijnen die eenmaal opengemaakt zijn... kun je niet meer t, uh, hergebruiken. Dat vind ik ook logisch. Want als je ze thuis op de verwarming hebt laten liggen... of in de was uh, hebt meegewassen... <lacht> en de volgende krijgt ze, dat is ja. niet echt prettig. Maar een verpleegkundige... Of een thuiszorgmedewerker die drie, drie tabletten gebruikt of drie verbandjes gebruikt, die weet precies wat ermee is gebeurd. En die zou het natuurlijk bij veel meer uh, patiënten kunnen gebruiken, zo'n verpakking. Ja, en, en u zegt, het gaat uh, blijkbaar uit onderzoek soms om 100 euro, dat blijft liggen bij een cliënt of een patiënt. Um, hoeveel zou u daarmee uiteindelijk, denkt u, kunnen besparen als daar nou, anders voorgeschreven wordt en er beter gelet wordt op uh, wat er gebruikt is? Dat loopt best in de cijfers, maar ik weet heus wel dat we daar het probleem niet mee oplossen. Nee, want het zouden miljoenen ik, zijn, denk ik? Ja, dat wel. Ja. En, en het probleem is miljarden. Zo, zo eerlijk moeten we zijn. Alleen alle kleine beetjes helpen. Hè. Als we allemaal, en de dokter nou eens kijkt, wat kan ik nou eigenlijk doen zonder de kwaliteit aan te tasten? Wat kan ik eigenlijk minder doen? Ja. Uh, en als de verpleegkundige en de thuiszorgmedewerker, nou die heeft haar verantwoordelijkheid genomen en dit laten zien. Mm. Als we dat allemaal doen in de zorg, dan komen we echt een heel eind. Het lijkt wel alsof we met z'n allen weer een beetje terugkomen op uh, dat alles groter moet en, en ingewikkeld. Hè? Uh, laat ik even met u naar collega Meino Remmers gaan. Die is bij wijkverpleegkundigen in Brabant. Ze zijn wat duurder, maar hoog opgeleid en op vele fronten inzetbaar. Um, we hebben vanochtend gehoord dat dat project, dat al twee jaar loopt, hartstikke goed werkt. Is dat voor u ook een voorbeeld om ja, efficiënter om te gaan? De wijkverpleegkundige is zo succesvol dat hij en de kwaliteit verhoogt. Mensen vinden het gewoon heel prettig. Het is natuurlijk heel zorgzaam dat er één iemand is die de schakel is tussen al die zorgverleners die mensen hebben. Dus het is kwalitatief beter en goedkoper. Dus ja, dat is natuurlijk ook weer zo'n oplossing waarvan je zegt: ja, die kunnen we niet overslaan. Maar nu is het kwalitatief beter en goedkoper. Ja, ik zie Els Meeuwissen bij alles wat de minister zegt knikken. Want we hebben de koffer erbij gepakt met alle verbandmiddelen die u altijd in de auto hebt... u hoort dat net ook, hè? die opengescheurde verpakkingen... dat allemaal nog bij de mensen thuis ligt, u herkent dat? Ik herken dat dagelijks, ja. Het komt dus regelmatig voor dat de verpakkingen uh, gesloten blijven... terwijl de cliënt geen zorg meer nodig heeft. Dan zeggen wij dus ook van uh, alles wat dicht is gebleven en ongebruikt... dat nemen we mee. En... Pak eens iets uit de koffer waar dat nou vaak bij is. Bijvoorbeeld hier een uh, pleisters die we gebruiken om een katheter uh, te fixeren. Ja. een, uh, een uh, Steriele gaasjes die dus nog uh, anderhalf of twee jaar uh, gebruikt kunnen worden. Overal staat een datum op tegenwoordig en dat is goed. Maar die kunnen we dus nog gerust, als ze steriel verpakt zijn... voor een andere cliënt gebruiken. Ja. Dus we hebben een kast waar dat dus in gaat. En bij de eerstvolgende cliënt waar we dus acuut iets nodig hebben... halen we het uit de kast en gebruiken we het dus opnieuw. Ja, ja, u hoort het net de minister ook zeggen. Het zijn allemaal kleine beetjes. Het gaat over een garage. Het gaat, maar als je het allemaal optelt... Het komt het natuurlijk aan wagonladingen spullen... die eigenlijk soms in de prullenbak verdwijnen onterecht. Dat zou dus nog een extra besparen op kunnen leveren als ja. iedereen op deze manier uh, zou werken. Ja. Maar dat komt ook omdat u uh, de korte lijntjes... Ja, de korte lijntjes, dus, uh, goede contacten. U weet wat er bij de mensen thuis ligt, want u ja. kent ze. Precies, ja. ja. ja. De, de kast bij de, bij de cliënt thuis, daar zien we wat er uh, aan voorraad is. Ja. En zeggen we, van, nou, u kunt nog wel even wachten met iets te bestellen. Laten we dit eerst maar eens opmaken. Ja, ik denk dat de minister dit graag hoort, uh, Lara. Ja, daar kan ik me ook iets bij voorstellen, mevrouw Schippers. Het klinkt goed, ja, hè? het klinkt als uh, muziek in de oren. Ja. ja. En dat klinkt ook allemaal zo logisch, hè? Zorg dicht bij de cliënt, bij de patiënt. Uh, je weet wat er speelt. Van beide kanten vraagt je jezelf af waarom we ooit iets anders hebben gedaan. Ja, die beslissingen zijn heel lang geleden genomen. Wat ik al wel weet is dat je dingen ook wel kan terugdraaien. Er is nu een paar jaar een onderzoek geweest met wijkverpleegkundigen. Dat is heel succesvol. En dus moeten wij gewoon een financiering ontwikkelen... zodat ze overal in heel Nederland weer terugkomt in de wijken. Dus u wil, naar aanleiding van uh, dit project... en de positieve berichten die u nu hoort, uh, graag door hiermee. En zorgen dat het landelijk gaat plaatsvinden. Zeker, zeker. Het is ook heel fijn voor de patiënten. Het is niet alleen geld. Patiënten vinden het ook heel fijn dat er iemand is ja, die een klein beetje regie heeft over die zorg. Duidelijk. Minister Schippers van Volksgezondheid, dank u wel. Graag gedaan. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Europese leiders werken aan een plan om Brussel meer macht te geven. Dat staat op de website van de Duitse krant Welt am Sonntag. Het plan kent eigenlijk vier hoofdstukken. Het gaat om structurele hervormingen. De gezamenlijke bankunie, een fiscale unie en een politieke unie. En bij mij ook Michael Smit. En in het plan staat verder dat economische hervormingen afgedwongen moeten worden. Daarnaast moeten de begrotingen van landen strenger in de gaten gehouden worden. En dat gaat lukken door meer macht aan Europese instellingen te geven. Het plan zal volgens Weldam Zondag eind juni gepresenteerd worden. Dan naar de Belgische krant De Morgen. Schrijft over een mogelijk verbod op extremistische verenigingen. En ook hun websites. Dat wil de Belgische minister van Binnenlandse Zaken, Joël Milquet. Ze noemt het niet alleen een strijd tegen extremisme, maar ook tegen racisme. Ze noemt het een gevecht dat op alle fronten moet worden aangegaan. Agenten krijgen een opleiding om radicalisering sneller te signaleren... en de uitgifte van visa aan extremisten strenger te controleren. De maatregel komt twee dagen na de onlusten in Molenbeek. Er kwamen rellen na de arrestatie van een vrouw in een niqab. Internationale experts moeten fraude en misbruik met gezinsmigratie in kaart brengen. Het is uh, Nederlands ultieme poging om het Europese vreemdelingenbeleid aangescherpt te krijgen. Dat schrijft de Telegraaf. De vertrouwelijke brief die in het bezit is van de krant... is mede ondertekend door Spanje, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Finland en ook Engeland. Harde cijfers zouden het laatste redmiddel voor minister Leers van Immigratie en Asiel zijn... om in Europa steun te krijgen. Dat meldde bronnen in Den Haag aan de Telegraaf. De CDA-bewindsman wist tot nu toe nauwelijks steun te vergaren... voor zijn plannen om de eisen voor gezinshereniging aan te scherpen. Dan naar de New York Times. Op de website van deze krant staat dat de familie van president Hamid Karzai rollenbollend over straat gaat. De president treedt in 2014 af. En familieleden proberen hun positie nu te beschermen. Bijvoorbeeld broer Kwajem Karzai wil zelf president worden. En andere broers bevechten elkaar om de bezittingen... van een vastgoedproject veilig te stellen. Het conflict over het project heeft geleid tot de beschuldigingen... van diefstal en afpersing en zelfs al meldingen van een moordcomplot. De championnensector dan vecht tegen fraude en uitbuiting. Dat staan ze in het Nederlands Dagblad. De vakbond CNV Vakmensen spreekt van grove uitbuiting. Buitenlandse vrouwen die veel te veel uren moeten werken... voor bijvoorbeeld 5 euro bruto per uur, terwijl 8 het minimumloon is. Volgens de vakbond is er dagelijks intimidatie. En zijn er vechtpartijen in de kassen. De oplossing zou een keurmerk voor goed werkgeverschap zijn. Maar slechts 8 van de 150 telers doen eraan mee. Dan nog de Russische YouTube-zanger Eduard Gil is overleden. Dat meldde Russische media. Hij was in de jaren 70 een bekende zanger in de Sovjet-Unie. Twee jaar geleden werd hij een ware YouTube-hit. Met het volgende liedje. Dan, dan, dan. Ja, het nummer I am so happy to finally be back home... is inmiddels meer dan 12 miljoen keer bekeken. Fans op YouTube gaven Kiel de bijnaam Trololo-man. De dood van de Trololo-man is wereldwijd meteen al trending topic op Twitter. Ja, en u begrijpt, we gaan hier ook nog over praten... met onze correspondent in Rusland. Dat doen we nou, na 9 uur met Keesje Hekster. Michael, dank je wel. En zo dadelijk na het journaal van 8 uur... In het Radio 1 journaal. Onder andere meer over uh, Syrië. En natuurlijk naar aanleiding van de toespraak van uh, Assad. Waarin hij niet echt een verzoenende toon uh, aangaf. U hoort ook uh, Maurits Berger. Hij is uh, Arabist. Hij heeft zijn analyse. Hij heeft meegeluisterd, meegekeken naar die toespraak. En u hoort uh, wat hij ervan vindt. Straks meer. Blijf luisteren.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 Vooruitdenkend aan Holland, vooruitdenkend aan Holland... zien wij een grote beker traag door oneindige grachten gaan... rijden ondenkbaar blije Batavieren, dronken van geluk, aan de oevers staan. Unit 4, software vooruitgedacht. Unit 4 is trotse sponsor van Oranje. Meer weten over beroerte? Bestel de folder over beroerte van de Hersenstichting. Bel 070 302 4747.